Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama spreekt rond deze tijd het Amerikaanse volk toe over Syrië. Wat hij precies gaat zeggen is onduidelijk nu er wordt gezocht naar een diplomatieke oplossing om een aanval op Syrië te vermijden. Na Russische bemiddeling liet Syrië gisteren weten bereid te zijn om afstand te doen van zijn chemische wapens... Obama is daar sceptisch over, maar wil het diplomatieke initiatief wel een kans geven. Hij heeft het congres daarom gevraagd te wachten met een stemming over een militaire aanval. Maar tegelijkertijd wil hij met zijn toespraak van vannacht de druk op Syrië hoog houden.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 Ja, ja, ja, ja. Young understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So well, that's fine by me. So wake me up when it's all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 And it's all about Dit nooit meer vergeten, bovendien. Ik ben mezelf niet de die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet de die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet Tell me.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 Faire au 1000 mille fois que j'ai compté mes doigts et hey! papa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 See the light It's hard to know which one of us is caving